Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Chipped air zijn nog intact en dat betekent dat de gespreksopnames uit de cockpit kunnen worden uitgelezen. Het toestel stortte in mei neer in de Middellandse Zee met 66 mensen aan boord toen het van Parijs onderweg was naar Cairo. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Deze week werd bekend dat op wrakstukken roet... en sporen van oververhitting zijn gevonden. De onderzoekers willen niets zeggen over de oorzaak van de crash. Er is gespeculeerd over een terroristische aanslag en een explosie aan boord... maar later werd tegengesproken dat er een explosie was geweest. Het Jaarbeursplein in Utrecht is een uur lang geblokkeerd... geweest door een groep van zo'n 50 taxichauffeurs. Ze protesteerden tegen de nieuwe taxistandplaatsen. Volgens hen zijn die te ver van het station... De bussen reden door de spontane blokkade een alternatieve route om aan de andere kant van het jaarbeursplein passagiers uit te laten stappen. De boze taxichauffeurs willen een gesprek met de gemeente over een oplossing. In het centrum van Londen demonstreren tienduizenden mensen tegen de brexit. De deelnemers lopen van Park Lane naar het Britse parlement. De demonstratie is via sociale media georganiseerd. Vooral jonge mensen lopen mee in de tocht. Een groot deel van de jongeren in Groot-Brittannië wil in de EU blijven. Op Wimbledon is Kiki Bertens in de derde ronde uitgeschakeld. Ze ging in twee sets onderuit tegen de als vijfde geplaatste Simona Halep uit Roemenië. De eerste set verloor Bertens met 6-4. In de tweede set was Halep met 6-3 te sterk. Het weer, zon, ook een paar flinke buien, vooral landinwaarts, soms met hagel en onweer. Het is 16 tot 19 graden. Morgen verandert er niet veel en ook na morgen blijft het licht wisselvallig en vrij koel. Cool.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 Follow samen met Sandro. Welkom terug inderdaad bij Zandvoort op zaterdag. Uur 3 alweer, Koor. De tijd vliegt voorbij. En wat gaan we in uur 3 allemaal doen? Ja, we hebben zometeen om uh, kort over vier... hebben we het uh, pit report van de Formule 1... van uh, de kwalificatie van uh, Max Verstappen. Uh, ja, ik ben Kostrijk. benieuwd hoe hij het gedaan heeft. Dus horen ja. we zo duidelijk. Ja, hoorden we zo dadelijk? Ik probeer het nog even in een uh, leuk verhaaltje te, vorm te geven. Nou, dan hebben we om half vijf hebben we het dier van de week. hebben we een... Uh,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 Gun je radio ook een klein beetje plezier. Neem hem mee naar het strand bijvoorbeeld. Z zet hem vast oh, oh. op CFM vanuit Zandvoort. Op 106.9 FM. Club en hier is Curtis Blow. because I'm Curtis Blow... and I want you to know that these are the birds. Break it. voor iedereen uh, die houdt van de muziek uit de jaren 80... Curtis Blow en The Breaks. CFM Race Radio, Pit Report. Pit Report. Nou, het is uh, precies kwart over vier, uh, Cor, dus het Formule 1 nieuws komt eraan. En uh, ja, we hebben om één uur van twee uur, moet ik zeggen... de kwalificatie van de Formule 1 van Oostenrijk gehad. En hoe heeft onze Max het gedaan? Ja, Max Verstappen start uh, zondag morgen dus... bij de Grand Prix van Oostenrijk vanaf de vierde startrij...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 Deze van uh, People Jordan de Fireball. Wil je trouwens meekijken in de studio? Dat kan heel eenvoudig. Ga gewoon even naar www.cfm-life.nl. Kijk live mee in de studio aan de Torweg 10a. Ja, vanmiddag even na 12 uur is een uh, traumahelie en uh, heel veel uh, ambulances en politie uitgerukt naar de Max Planckstraat in uh, Nieuw Noord, uh,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 het zweet, geld verdient als water, maar nooit echt had geleefd. Zijn vrouw was bij een weg voor een ander ingereld. Af en toe gelachen, maar veel te veel gehuild. En hij zei. Thank Ik die niet meer draaien. Anderhaas is junior. rode met Leave the Business. Hier Let's is go. de We Cola got Song. Got Coca Cola, Grita. No leche la culpa ina que ella solo vino a bailar. She Alvin. Ina, la combinación mundial. She la latina baby, she la latina baby. Okay, let's party, say ole. Ole. She la latina y la noche we only baby. Okay, let's party, say ole. En baby baby she of him she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 Dus verbaas je dus niet als je kat voor zich uitstaart en ja, niet meer weet wat hij wilde gaan doen. Hij staat ja. een beetje voor zich uit. Nou, ik ben ook een beetje mijn concentratie kwijt nu hoor, na dit ja. verhaal. Dus, uh, nee, was niet klaar, ja, nee, ik ja, ga niet toch klaar. even een plaat draaien ja. als je het erg vindt. Willy Williams hier en Paris. On était sur la capitale, on était là, là, là. la la la Quelques musiciens me donnaient la mémoire C'est ce qui faisait tout son charme Quand je chante la la la la Parce que moi je me Bum, bum, bum, sli wow want you come to me i want you to stay parce que moi je me pardonne pas je me pardonne pas je me pardonne De kenners zullen het waarschijnlijk wel horen. Ook Chris Cap heeft aan deze single meegewerkt van Willy Williams. Yo, de pari bij CFM. Zodanig het mooie gedicht van de dag over een tweetal platen. Geschreven door collega Cor zelf, maar eerst Boy George onder meer. I got nothing to prove. You got a fast car I got a plan to get out of here I've been working at a convenience store Might to save us a little bit of money Won't have to drop too far Just cross the border and into the city You and I can both get jobs Finally see what it means to be living You got a fast car So fast enough so we're gonna fly away We're gonna make a decision Leave tonight die this way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 In the suburb, you're yes. a fast car. So fast enough, you can fly away. You gonna make a decision.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 Maar ze hebben er vergeten bij te vertellen... dat er allemaal rode lampen op lopen knipperen. En die zie je en altijd. En die zie je altijd, s'avonds, ook al is het okay. donker. Dus ja, dat is natuurlijk geen gezicht. Een beetje dat red light die steekt op zee. Nee, niet echt. Dus zijn we niet blij mee, Cor? Nee. Nee, nee, nee. Ja, van de week is hij... Uh, of zou hij 65 geworden zijn? André Hazes. Zij gelooft in mij. Ze te slapen.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 ze weet het, heb ik nooit genoeg. Hoe was het? Dat was alles wat ze voelde. Want zij gelooft in mij, zij ziet toekomst in ons al.